Raymond Seré met het NS-journaal. Sandre Pompidou, het Parijse Museum voor Moderne en Hedendaagse Kunst, krijgt er een vestiging bij. Die komt in de voormalige Citroën-kathedraal, een grote garage in Art Deco-stijl op het IJzerenplein in Brussel. Het is de bedoeling dat het museum in 2020 officieel open gaat... maar over twee jaar is er al een eerste expositie. Het Zandge beheert meer dan 100.000 kunstwerken. Omdat dat te veel is om allemaal te exposeren in het hoofdgebouw in Parijs... zijn er al dependances geopend in Metz in het oosten van Frankrijk... en in Malaga in Zuid-Spanje. Ook volgend jaar zijn er nog zo'n 100 Nederlandse militairen actief in Afghanistan... Het kabinet verlengt de bijdrage aan de NAVO-missie, schrijven de ministers Henners en Koenders, morgen aan de Tweede Kamer. De Nederlandse militairen blijven in het noorden van Afghanistan en in de hoofdstad Kabul de politie en het leger adviseren. In juli besloten de 28 lidstaten van de NAVO om tot eind 2020 miljarden uit te trekken voor het Afghaanse leger. Met 1 miljard euro per jaar wil de NAVO de Afghanen blijven helpen in de strijd tegen de Taliban. Oliebedrijven profiteren van het akkoord van olieproducerende landen. Sinds bekend werd dat er een akkoord op handen was, steeg de olieprijs met ruim 7% tot meer dan 49 euro per vat. Door de hogere olieprijs zijn ook de aandelen olie gestegen. Op de Amsterdamse beurs was het fonds van Shell de grootste stijger met bijna 6% en in Londen steeg de koers van BP met 4%. Ajax heeft vanavond ook zijn tweede wedstrijd in de groepsfase van de Champions League gewonnen. Standaard Luik werd met 1-0 verslagen. En dan het weer. Het wordt op de meeste plaatsen droog, maar het blijft bewolkt. Vannacht een graad of 14. Morgen bewolking. Een enkele bui, maar ook af en toe zon. Het wordt een graad of 17. En in het weekende wisselvallig weer. Dit was het. Zin in Zandvoort. Zandvoort?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 Goedenavond, luisteraars, welkom bij Pinsel Radio Show 1196 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Ben of Eugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. We gaan weer beginnen met twee nieuwe werkjes. Holland Philips, dat is uh, artiest nummer 1. Ja, dat klinkt allemaal buitengewoon Hollands, maar er zit helemaal niks Hollands bij, bij Holland Philips... De mooiste man die komt, geloof ik, uit Amerika of zo. In ieder geval, zijn nieuwe CD heet Circles of Eight. Dan de volgende uh, gast is uh, Jim Ottaway, een Australiër. En die maakte de CD. Eens even kijken op mijn lijstje: Radio Edits nummer 1. En dat komt eigenlijk omdat hij normaal uh, um, CD's maakt, albums maakt en met hele lange tracks. En speciaal voor de radio heeft hij een. Album gemaakt met korte nummers. Nou, we gaan er eens lekker naar luisteren. Ik wens je heel veel luisterplezier. Laughing naked in the waterfall. It's my understand where we are now, we have to understand our past history.